4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Tijlersmuseum in Haarlem is de oudste museumzaal van Nederland heropend. Eurocommissaris voor Cultuur, Vassilieu en commissaris van de koningin Remkes... waren bij de heropening van de ovale zaal... die de afgelopen twee jaar is gerestaureerd. Volgens het Tijlersmuseum was er sinds de bouw in 1784... vrijwel niets veranderd aan de architectuur en inrichting. Nu zijn de houtversieringen weer zichtbaar... en is de oorspronkelijke lichte kleur van het houtwerk terug... Volgens het Tijdensmuseum kunnen bezoekers de ovale zaal nu weer ervaren zoals de architect het in de 18e eeuw bedoelde. Opnieuw zijn honderden Syriërs naar buurland Turkije gevlucht. Inmiddels zitten zo'n 4300 Syriërs in Turkse tentenkampen. Nog eens 10.000 vluchtelingen zouden proberen Turkije binnen te komen. De meesten komen uit de noordelijke grensstad Gizr al-Sjugur. Het Syrische leger is daar gisteren een grote operatie begonnen, vermoedelijk om korte metten te maken met anti-regeringsbetogers. Over het verloop van de operatie komt niets naar buiten. Eerder deze week werden in Jisr al-Shukur meer dan 100 agenten gedood. De Syrische regering zegt dat de agenten zijn vermoord door gewapende bendes. Volgens andere bronnen heeft het leger de politiemensen doodgeschoten... omdat ze weigerden het vuur te openen op demonstranten. Bij demonstraties in verschillende steden in Syrië... zijn gisteren volgens mensenrechtenorganisaties zeker 36 doden gevallen. Het lichaam van de man die afgelopen zondag met zijn auto de Waal inreed... bij het Gelderse Tuil is gevonden. Donderdag is het lichaam zo'n 50 kilometer verderop... in de Merwede bij Dordrecht uit het water gehaald. De man van 27 negeerde zondag een stopteken van de politie... en kwam in de Waal terecht na een achtervolging. Agenten wierpen hem een reddingslijn toe, maar wisten de man niet te bereiken. Een dag later werd het lichaam gevonden van een vrouw die ook in de auto zat. Het weer, de buien nemen af en vanuit het westen klaart het op... Morgen flinke zonnige periode en een graad of 20. Tweede Pinksterdag bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort naar Hengelo staat een file door een ongeluk... tussen het afrit Hoenderloo en knoop het Beekbergen, 3 kilometer. Op de A325 Nijmegen naar Arnhem zijn werkzaamheden. En dat zorgt al een groot deel van de dag voor file... tussen Elst en het Gelredoom, 3 kilometer. De spoorwegen zijn nogal wat problemen. Tussen Roermond en Eindhoven rijden minder treinen. Tussen Almere Centrum en Almere Oostvaarders ook. En er rijden minder treinen tussen Gouda en Rotterdam. En tussen Den Haag en Gouda. Daar is de vertraging behoorlijk. Die kan oplopen tot meer dan een uur. Er is een nieuwe Nederlandse munt. Het schilderkunstvijfje. Deze herdenkingsmunt is geslagen door de koninklijke Nederlandse munt. Om onze oude meesters en de schilders van nu te eren.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 De Neerstichting zet alles op alles voor een draagbare kunstnier. Deze geeft nierprocenten meer energie en meer vrijheid. Steun de Nierstichting en draag bij aan de draagbare kunstnier. Ga naar neerstichting.nl Bestel het schilderkunstvijfje nu op herdenkingsmunt.nl en maak kans op een gouden tientje. Oh. Dit is Radio 1, Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro. Met Jan Lom. Goedemiddag, welkom terug bij Opium vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. We zoeken contact met architecte Francine Hoebe, want die heeft een heel leuk idee in het kader van het project Koers Kunst. Kunst. Als dat nog lukt, dan hoort u haar zo direct. En hier aan tafel zitten Victor Ponte en Ahmed Akabi, Want die eh, zijn verantwoordelijk voor een hele nieuwe film, Rabat. Jullie hebben al een aantal eh, vertoningen meegemaakt, eh, Victor, zei je net. Wat voor publiek komt er eigenlijk op de film af? Een heel divers publiek. Het, is, uh, het verschilt eigenlijk per zaal. En je ziet nu eigenlijk heel goed dat uh, het, uh, de cinema's de cinema ook behoorlijk... Uh, ja, verspreid zijn. Dus als je, als je in uh, in Louis Hardloopen complex bent, dan is, zit daar uh, 35 plus autogetoe Nederland. Als je hier in de Munt bent, dan uh, Nederland. Als je hier <laughs> in de Munt bent, dan, uh, dan zit uh, heel Amsterdam West daar. Heel Amsterdam West. En jullie zijn ook acht met in België geweest, of niet? Uh, ja, wij zijn uh, ergens is het alweer. Uh, ja. wat, wat kwam daar voor publiek? Um, dat was ook heel grappig. Uh, we, we zijn eerst naar Maasmechelen geweest. En daar kwam ook overwegend uh, Marokkaanse Vlamingen... en uh, Marokkaans, Marokkaanse kids die in Heerlen wonen en zo. En in Antwerpen was het ook weer vooral uh, ja, toch de autochtone Vlamingen die erop ja. afkomen. Een opvallende uh, scheiding wat dat betreft. Uh, we gaan het er zo over hebben, natuurlijk over wat voor film het is. Of het een Marokkaanse film is, of het een film voor Marokkanen is. Kortom, uh, alle aspecten die je daar maar uh, bij kan bedenken. Maar eerst weer live muziek. Ze staan alweer klaar van Dick Hout. what I do All in sport is maar gewoon een slechte gewoonte maar ik ben gewoon te verslaan Van Dik hout, zonder bas en drums, met gitaren, neer op jou. Koers Kunst. De zoektocht naar het beste idee voor vernieuwing van de kunstwereld. Koers Kunst verzamelt, u hoort het, de beste ideeën... die bijdragen aan een verbeterd cultuurbeleid. Vandaag aandacht voor het idee van een van Nederlands bekendste architecten. Want als een haar ligt valt er straks een stuk meer te beleven op straat. Aan de telefoon, Francine Hoeber, goedemiddag. Goedemiddag. Kun je het idee toelichten? Nou... Ik zei, wat, wat, wat, wat, ik, uh, wat je natuurlijk met cultuur wil, is dat je eigenlijk het publiek wil bereiken op een heel grote schaal. En dan zeg ik eigenlijk, zou je niet alleen de, nou ja, de paleizen die we nu gemaakt hebben moeten maken, de kunstpaleizen, de theaters enzovoort. Maar zou je het ook veel meer onderdeel moeten laten zijn van gewoon informeel wat je dagelijks op straat tegenkomt. En, uh, het, als ik in van uh, Taiwan ben, dan heb je op de, het concertgebouw daar, maar ook het theatercomplex, is een enorme luifel. En daaronder zitten mensen echt altijd dagelijks uh, nou, de, de gedichten voor te dragen. Of een ander zit waar, waar ze zich kunnen zien in de spiegelende ruiten, zijn uit street uh, Er wordt muziek gemaakt, er wordt gemediteerd. Er is dus eigenlijk op een hele informele manier. Uh, is, is de stad ook geschikt gemaakt uh, voor deze informele cultuur. En die, dat is heel prettig als je rondloopt. Kunst, de paleizen, en daarmee bedoel je dan de schouwburgen, de concertzalen, cetera, Uit de straat op. Ja, nou ja, die moeten ook blijven, hoor. Dus ik doe het niet als een soort vervanging van het andere. Maar het is ook heel ja, die erg leuk. Die moet je ook bouwen, dan... natuurlijk. Ja, en, en die staan er grotendeels natuurlijk in Nederland al. Maar het is ook belangrijk dat je het op een informele manier... Uh, uh, dat ook tot de mensen kan laten komen. En en je weet ook dat heel veel mensen, die of mooi, hè, je hebt natuurlijk al de, de, de straatmuzikanten. Maar mensen vinden het ook leuk om een publiek te hebben. Dus die moet ook maar eens... wil je daar dan ook speciale plekken uh, op straat voor creëren? Nou ja, ik zag het stukje, want de volkskrant had ook mijn stukje dan weer geher, geherinterpreteerd. Maar ik vind dat die het uh, zeg maar haast te bouwkundig zien, dat het ineens overal podia moet bouwen. Nee, dat is leuk. niet de bedoeling het, mijn idee is dat het zeg maar, op veel informelere manier uh, uh, je daar denkt. dat er ergens ook een zeg maar meer wat, wat wil je nou als je muziek maakt of een gedicht voor het draait je wil nou, een prettige akoestische ruimte uh, je wil droog staan uh, je wil uit de wind staan en je wil dat er veel publiek langs loopt nou dat is op uh, stations dat is op uh, winkelcentra dat is onder luifels bij grote publieke gebouwen waar ook een stroom mensen langs zit uh, ja, jij hoeft er als architect ja. geen rol in te spelen. Uh, ik vind dat je het bewustzijn moet hebben. Dus dat geldt zeg maar, voor de stedenbouwers en de architecten... maar ook de opdrachtgevers daarvan dat het leuk is dat dat, uh, dat, dat ook gebeurt. Dat ze er rekening dat, mee houden en dat er dat, dat, dan dat, dan dat, zo, dat soort plekken zijn voor, moeten zijn. En dat ze niet meteen dan bang zijn dat het hangplek voor jongeren wordt. Ja. Is, dat, is die vrezer bij de architecten? Uh, nou, ik praat niet speciaal voor de architecten hoor, het is, ik, ik denk dat met dit bewustzijn, ik heb het pas geleerd toen ik veel in Azië kwam en dat ik dat dacht, oh, wat is dat leuk zeg. En ik ben uh, naar aanleiding daarvan, met mijn eigen gebouwen die wij uh, ontwerpen, daar heel erg rekening mee gaan houden. Op wat voor manier? Door, uh, maar goed, dat is dan een gebouw, wat ik dan wel weer in Thaïan wand maak, is dat... Ja, dan maken we bijvoorbeeld een heel groot concertgebouw en een, een operazaal en, en een theaterzaal. Dat we daar eigenlijk uh, uh, zijn hele grote luifels overdekte ruimtes tussen maken. Met een soort ook een akoestische ruimte noem ik het dan. Hè, dus dat het, niet, het geluid verwaait niet. En dat mensen daar zonder een kaartje te betalen gewoon eigenlijk heel prettig uh, nou ja, kunnen dichten, kunnen muziek maken, uh, kunnen mediteren. En dat er ook allemaal een grote loop mensen langs loopt. En eigenlijk zou je willen dat projectontwikkelaars, de overheid en architecten hier in Nederland daar ook meer aan zouden denken. Ja, en het leuke is, want de, de, de cultuur moet onderdeel zijn van het dagelijks leven. En naast daarom zeg, de cultuurpaleizen waar je een kaartje moet komen, waar je een gebouw in moet... en waar je s'avonds om acht uur wel of niet netjes gekleed heen moet gaan... dat het ook ontzettend leuk is om het op deze informele manier te doen. En, en dus. En, en. Nou, we gaan kijken of je oproep weerklank uh, vindt. Uh, dank in ieder geval voor je toelichting. En uh, wilt u uh, als luisteraar uw mening kwijt over dit idee of andere ideeën in het kader van Koerskunst, dan kunt u naar koerskunst.nl. Daar kunt u ook zelf uw ideeën kwijt. De Volkskrant blijft hier wekelijks over publiceren. Uh, wij stoppen uh, na vandaag, maar komen in september weer terug. En dan besteden we ook weer aandacht aan het initiatief Koerskunst. En we vragen iedere week een kunstenaar naar een voorwerp of een object waar hij zijn bijzondere band mee heeft. En deze week hoort u de keuze van een besnorde theatermaker. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Ik ben John Buisman, ik ben theatermaker. Uh, dit is uh, voor de parade, dit kleine stortje. Ik moet hem nog uh, verven... Uh, maar ik ben nog niet zo goed. Volgens mij heb ik verf genoeg om die, deze snoor te doen. Ik speel een half een Italiaan op de parade. Maar voor de virtuele vitrine uh, van de Avro uh, vond ik eigenlijk heel moeilijk. Uh, maar ik heb toch gekozen voor de gitaar van mijn ome Bill. Mijn uh, ome Bill uh, meer gitaren verkocht dan uh, meer gitaren verkocht. Meer platen verkocht als Shopping Bloom. Met de Kiloma uh, Toen ik jong was, uh, de familie was vrij groot. En op de bruiloft speelden de kilomaan Wijns altijd. Uh, dat is leuk als je zes bent. Dat is leuk uh, uh, nu, als ik 58 ben. Maar als je 14 bent en je bij Avel en je je suf... zijn de Kilomaans echt niet leuk. Het is een, uh, een uh, Gibson uit 1952. Hij klinkt ongelooflijk mooi. Uh, ik had ook het idee dat mijn elbe er nooit zo goed voor gezorgd had. Toen ik hem kreeg, zat er een enorme scheur hierin. En er zat een enorme scheur uh, in het achterblad... Uh, Wat is dan een roes omheen dus die heeft er eigenlijk uh, uh, in 1952, dat hij, nou, die gitaar is duur genoeg uh, daar hoeft geen koffie omheen dus ik heb er een koffer voor gekocht en uh, dit is hem het is misschien wel leuk te vertellen dat over een paar maanden is er nog de Nacht van de Kaap hier in Rotterdam die is dit jaar in het kader uh, staat hier van de Kinema Hawaiians. dus die avond mag ik uh, presenteren en dat vind ik fijn en waar ik zelf voor gekozen heb, op die avond is het er staat een paar hoofdstukken, hoofdstukken aan de muur. En een zadel in een lege schuur. Je vraagt waarom zo'n droevig Het is echt een waanzinnig geluid. Er zijn echt heel veel gitaristen in Nederland. Die, uh, die er achteraan zitten. Maar ja, ze krijgen hem niet. Ontzettend fijn ding. Ontzettend fijn om. Uh, dat, zijn, uh, dat zijn de fijne erfenissen. Ik bedoel, voor hetzelfde geld, laten ze hier achter met, uh, met een heleboel schulden. Dank. Dus ik zet hem hier. En ik ga zo mijn hond ook nog iets. Uh... Paasjeballetje. Paasjeballetje. Kom op, balletje? je een beetje aan, kijk, ja, wil graag een tennisbal laten zien voor de virtuele vanavond. Uh. De vitrine heeft de hond en de bal overleefd. John Buisman en zijn hond en zijn gitaar van oom Bill hoorde u vanaf donderdag je ziet te zien op de parade in Rotterdam met de voorstelling Het uur van het konijn met snorders en wilt u de gitaar van oom Bill zien? Het filmpje dat Hans Smit maakte staat op onze site opium.avro.nl. Ook op Facebook en ook op YouTube. Dit is Radio 1 Opium. Hij wordt door, ik geloof, alle recensenten bejubeld. Kostte slechts drie ton. De film Rabat. Rabat is een roodmovie waarin Nadir, Zakaria en Abdel... een oude Mercedes-taxi van Amsterdam naar de Marokkaanse hoofdstad brengen. Nadir draagt een geheim met zich mee, maar ook zijn vrienden hebben zo'n zorgen. De film heeft alles in zich om een... Kaskraker te worden en toch is het geen gelikte commerciële film. Victor Ponte schreef en regisseerde rabat samen met Jim Tahutu. Hij zit hier en Ahmed Akibi speelde Abdel en die is hier ook. Allebei welkom. Dank u. Uh, jullie zijn uh, vijf weken met elkaar op pad geweest hè, naar Marokko om de film te maken. Uh, uh, Ahmed, hoe was Victor na die vijf weken? Uh, hoe was Victor na die vijf weken? Uh, ja, ik denk net als iedereen uh, uitgeput. Uh... Uitgeput van het... Uh, moe. Harde, ja, moe van het harde werken. Ja. Fysiek dan? Dat, Fysiek, ja. Dat is niet verrassend, maar... Was hij ook daardoor lastiger of anders? Of? Nee, nee, nee, nee. nee. Ja, niet zozeer of zo. Dat niet, nee. ik, ik heb niet echt... Uh, nee. Victor, hoe was Ahmed na vijf weken? Nou ja, het is wel zo dat iedereen op het eind wel een beetje op zijn tenen liep. Uh, maar dat kwam echt door de... Ja, het was gewoon een fysieke uitputtingsslag, zeg maar. We hebben... Uh, een dag of, of, of dertig of zijn we onderweg geweest. Uh, en ik denk dat er misschien één dag is waarop de camera niet heeft gedraaid. Uh, en in eerste instantie was er wel een soort van planning... waarin een, uh, een aantal rustdagen zaten. Maar ja, je bent onderweg en je moet een film maken. Mm -hmm. En dat was eigenlijk het enige doel. Ja. Dus het is wel zo dat ja, aan het eind was iedereen helemaal uitgeput... maar was er ook wel een gevoel van... Uh, ja, we hebben een film gemaakt Goddanig. met z'n allen. Hey. Ja. Ja, nou, ik las in de op dat Ahmed steeds vervelender werd. Ja... Nou, uh, steeds vervelender. <laughs> het, het heeft ook wel... Uh, ik, ik speel ook een vrij vervelend... Nou, niet echt vervelend personage... maar een personage wat vrij hoog in de energie zit. Uh, en dat nam ik absoluut vaak uh, mee. Je nam je, je rol ook mee buiten het achtergrond. Nou, ATM. want... want, want we, we, uh, je moet het allemaal zo zien. We staan om zes uur op om te gaan filmen... en je stopt pas om... Ja, wat is het? Zeven, acht, negen uur of zo. Dus je gaat de hele tijd alleen maar door. En... Ja, dan, dan blijf je af en toe wel eens zitten in dat personage. Ja, ja. wat ook tegen alle drie die jongens gezegd... Van, uh, ik noem ze even die jongens, maar, ach, maar het zit gewoon naast me natuurlijk. Maar um, van proberen um, zoveel mogelijk in dat karakter te blijven. Omdat alle drie toch karakters waren die... Ja, ze speelden niet zichzelf. Ze speelden nee. echt een, een, en Armand, een... dat nou, blijkbaar echt heel serieus. Ja, maar alle drie wel, hoor. ja. Ook, uh, ook Marwan, die, die de rol van Zacharias speelde, die, die bleef daar ook wel dichtbij. Ja. En, en... Nou, en even los daarvan, laten we laten eerst mee, want niemand weet nog, als hij die film niet gezien heeft, waar het eigenlijk over gaat. Uh, het is je eerste speelfilm. Wat voor film wilde je maken? Uh, wij wilden een, uh, een, uh, een film maken die ergens een brug slaat tussen uh, toch wel hele commerciële films die in Nederland worden gemaakt en extreem artistieke films die in Nederland worden gemaakt. Gemaakt. Um, en, en wij hadden gewoon de ambitie om een film te maken uh, over drie jongens, drie vrienden... Uh, waar je als kijker, uit wat voor uh, achtergrond je dan ook komt, uh, je een band mee opbouwt... die je leert kennen en die je of um, uh, een wereld laten zien of een wereld laten herkennen... En dat, dat was wat we met de rabat wilden doen. En, uh, en daarnaast wilden we een film maken die, die voor een groot publiek geschikt is. Nu spelen er uh, in die film twee Marokkaanse jongens en een Tunesiër. Het, het was dus ook niet specifiek bedoeld als een film over Marokkanen? Nee, absoluut niet. Nee, nee dat, is, uh, dat is nooit een ambitie geweest. En wat, het is ook niet zo, die vraag wordt ons ook wel eens gesteld... Van, willen jullie hiermee afzetten te, tegen films als Shouf of Snietsenparadijs? Shouf Habibi, ja. Dat is, dat is absoluut niet het geval. Het is, wij wilden een film maken die wij graag willen, zelf willen zien... Uh, en waar wij het gevoel hebben dat onze generatie op een juiste manier wordt afgebeeld. Ja, die... En uh, nou, dat, daar zijn we volgens mij wel redelijk in geslaagd. De drie uh, vrienden worden gespeeld door Nasrin Djar. Die speelt Nadir. Marwan Kanzari, Zagria en Ahmed hier. Die speelt Abdel. Uh, jullie zijn in het werkelijke leven, uh, Ahmed, ook bevriend, hè? Ja, ja, ja. Ik ken, uh, ik ken Marwan ken ik uh, vanaf de middelbare school. Ik denk eind middelbare schoolperiode. Dus wij gaan best wel lang terug. En Naas Idem, die kwam er een paar jaar later bij. Toen ik net mijn eerste ding ging doen als figurant in een filmpje waar hij de hoofdrol in had. En wat voor jongens spelen jullie in de film? Wat voor. Is dat één op één ongeveer hetzelfde als in de werkelijkheid? Of is dat ook weer heel anders? Nou, ik kan. Voor mezelf is Abdel niet de persoon die ik ben als Ahmed. Zo vervelend ben jij niet. Nee, nee, ik ben eigenlijk heel erg rustig. Ja. Toch? Ja. Maar Soms. En, en vertel even, Soms helemaal niet. Wat, wat voor drie karakters worden er dan in de film neergezet? Uh, nou, uh, Naast uh, die, die speelt iets meer de, de, de verantwoordelijke. De, de, de grote broer, die iets serieuzere. Degene die zijn school heeft afgemaakt. Hij moet die taxi naar Rabat brengen. Hij moet die taxi vragen. brengen. Hij wil, het enige waar hij in denkt is... ik moet die taxi brengen en that's it. Geen gezeik, ik moet gewoon punt A naar B. Um, en... Uh, Marwan, die, die, die speelt, ja, goed, een beetje, ja, niet echt een klaploper... maar wel iemand die ja, alles een beetje aankomt... waar je, die gewoon het leven neemt zoals het is. En uh, die, ja, zo'n mooie jongen. Dus uh, veel, uh, veel aandacht van de meiden. Van vrouwen krijgt. houdt houd van het mooie leven. En, uh, en ja, jij? En, en, en ik ben dan meer degene die uh, heel veel praatjes heeft... en telkens met nieuwe ideeën komt en... Uh, dat idee heb ik dus ook weer hier in deze film... waar ik uh, hun de oren van het hoofd afpraat... om uh, hen maar mij te laten helpen met een zaak opzetten. Dus ja. uh, ik ben uh, vooral ja, een, een, een, een prettige praat. Maar... Ja, jullie jullie uh, uh, gaan eigenlijk tegen de zin van Nadir in de film dan mee. Uh, ja. ter, uh, he, hij moet die taxi brengen. Uh, hij had eigenlijk jullie liever niet mee willen hebben... Nou, Ontmoeten allerlei mensen. We zullen ook niet alles verklappen. want dat neemt natuurlijk een deel. Uh, uh, van de verrassing weg. Uh, het is het, uh, toch even dat aspect van wel of niet. een film voor of over Marokkanen. Uh, het, Rabat, noem je hem. Uh, je zegt het al, in sommige gevallen zit de zaal ook vol met Marokkanen. J jullie hebben dat echt juist willen vermijden, Victor? Niet dat, die, dat de Marokkanen naar de film komen. maar dat het als een Marokkaanse film, film gezien wordt? Uh, ja, ik denk wel dat, dat, dat we toe waren. Uh, in Nederland aan een film. Uh, die je gewoon kan zien. En dat merkte ik letterlijk... We hebben een aantal Q&A's gehad, wat ik, wat ik eerder ook al zei. Dat, ik, ik, ik, dat merk ik ook letterlijk. Q&A's, dat je uh, uh, vragen mag stellen. Precies, ja. dat, dat wij er dan met z'n allen zijn... en dat dan iemand dat inleidt en dan uh, ga je erover praten. En daar merk ik ook dat... Uh, dat ja, bij bepaalde mensen is het een, is het, herkennen ze een bepaalde situatie en zeggen... het is goed dat dat een keer op een hele authentieke manier is weergegeven in een film. En andere mensen zeggen, ik heb nu een keer inkijken in een wereld... waar ik eigenlijk normaal ja. langs heen loop. Ja, maar er komen natuurlijk wel thema's, aan de orde... die uh, in ieder geval, denk ik, voor allochtone jongens heel herkenbaar zijn. Alsof het over discriminatie gaat, uh, ja, uithuwelijken is een thema... wat op een gegeven moment aan bod komt. Uh, ja, alleen het verschil met uh, uh, andere films is dat dat, uh, dat wel aan bod komt... maar het is gewoon onderdeel van het leven van de jongens. Ze, ze, ze, ze, ze houden zich daar in die zin ook niet heel erg mee bezig. Uh, het, het gaat echt om die vriendschap uh, tussen die drie. Dat, dat gediscrimineerd wordt, dat, ja, dat is gewoon... Het is onderdeel van je leven dat voor kunnen ook anderen dus herkennen. Gaat door. Victor uit Velp, oorspronkelijk uh, of niet? Uh, nee, ja, uit Velp, oorspronkelijk uh, zeker. Nee, <coughs> ooit gediscrimineerd daar? Uh, Poeh, dan zou ik nee, Moet niet, niet in die zin. Ach, nou, ja, wel, het is wel, Ach, wel, ik, wel of niet? Nee, het is ik wel. Ben, uh, wij zijn samen, Nooit? Nee, nee, wij nee, zijn nee, samen nee. laatst nog uh, voor de geluidstudio. Uh, toen oh ja, ik in mijn uh, zondagse kloffie... Ja. Uh, toen gingen wij uh, nou ja, wat, wat extra teksten nog opnemen... stonden wij voor de geluidsstudio. Toen kwamen er twee agenten langs. en uh, Ik had mijn leren jas aan en mijn trainingsbroek en mijn witte sportschoenen. En uh, jij eigenlijk ook. En toen, werden wij, uh, toen stopte er een politieauto. En die zei... Uh, uh, wat, wat, ja, we hadden net aangebeld en de deur ging niet open En die zeiden... Uh, ze zijn er niet, hè? Nee, dat was naast. Dat was niet bij mij. Maar, dat gebeurde bij jou ook, toch? Ja, ja, ja. Maar mij, ja mij was... maar, keer, als, als jullie voor de deur staan, dan stopt de politie. Precies. Dus ja, ik herken. Ergens is het een bepaald beeld waar je dan aan voldoet of zo. Maar in die zin kun je ook in die problematiek verplaatsen. Omdat je dat kennen of gezien hebt. en wij kennen vanuit ons werk, zeg maar wat we met Habekratzen de afgelopen zeven jaar hebben gemaakt. zijn we wel een heel veel. Videoclips Videoclips, commercials, korte films. maar heel veel verschillende dingen. zijn we wel in aanraking gekomen met heel veel verschillende werelden. Waar we eigenlijk ook heel veel van mee hebben genomen in deze film. Ahmed? Jij ja, wilde iets zeggen? Um, ja, um, dat moment met die agent bijvoorbeeld. Dat is heel grappig, want dat is eigenlijk exact hetzelfde... wat er in de film gebeurt. Uh, je wordt geconfronteerd met iets en je denkt... hè, ba. Maar je gaat gewoon door. Je gaat gewoon daarna je teksten opnemen en je vergeet het... Laat het je Forever. leven niet fysiek Nee, precies. Mm. En, en, en is speelt in die zin geen rol. Het speelt, het speelt geen rol. Even, we hebben in, in het begin van deze uitzending hebben we een uitgebreide discussie gehad... over de bezuiniging op kunst en cultuur hè, die er op dit moment uh, uh, aankomen. Jullie hebben deze film gemaakt, Victor, van uh, drie ton, geloof ik. Drie ton. Ja. Zonder uh, sponsors. Hebben jullie subsidie überhaupt aangevraagd? Uh, nou, t, we zijn, de film is eigenlijk in twee stappen gefinancierd. Uh, voordat we gingen draaien hadden we een raming van... als we naar Rabat willen met de crew en cast... En, uh, dan hebben we minimaal 150.000 euro nodig. 25 man zijn jullie meer dan een maand weg geweest. Ja. Dan hebben jullie goedkoop gegeten? Ja, we hebben... hebben, hebben Veel de McDonald's. De, het goedkoopste van het uh, en goedkoopste andere hebben de Formule <laughs> 1, We hadden in, in Macon een tijdje gezeten... hadden we een hotel gevonden wat 2 euro goedkoper was dan het Formule 1 ja. hotel. Maar Aargeven heb je, heb je toen, subsidie aangevraagd of niet? Van tevoren hebben we wat rondes gehad... maar op een gegeven moment was het uh, wel het idee van... deze film moeten we deze augustus maken. We hebben in, in januari vorig jaar hebben we met z'n allen om tafel gezeten... met acteurs, co-producenten en en gezegd van in augustus blokken we onze agenda's en we gaan rijden. No matter what. Het duurde gewoon te lang... Voordat je door kreeg of je subsidie kreeg? Ja, in feite wel. En toen wij terug zijn gekomen... toen stond die film uh, op de nou ja, uh, digitale plaats. Geen gevoelige plaat meer tegenwoordig. Um, en toen hebben we nog uh, uh, wel een afwerkingssubsidie van het filmfonds gekregen. En ook nog een aantal andere uh, nou ja, investeerders in de film gevonden. Waardoor we uiteindelijk aan die drie ton zijn gekomen. Ja, en wat vind je dan van die, van die discussie op dit ogenblik? Met name dat gezegd wordt, juist als het om jullie gaat... nieuwe talenten, ontwikkeling... Hè, uh, uh, dat die bezuinigingen dit soort initiatieven onmogelijk maken. Nou, ja, dat is natuurlijk onzin. Er zijn. Het um, de afgelopen, de afgelopen half jaar, jaar zijn er, denk ik, vier filmmakers geweest. van onze generatie, die buiten de fonds een film hebben gefinancierd en gemaakt. Zeg maar. Dus uh, dat is absoluut niet onmogelijk. Um, plus dat je dan, dan wel, op... zoals jullie. Uh... Ja, op de hoogte moet zijn, of in ieder geval het moet willen ontdekken... hoe je geld kan verdienen. Hè? Want ik heb hier het boek liggen bijvoorbeeld, maar ik begrijp dat rondom die film... is er een, een, een hoop merchandising, zoals dat dan heet. Ja, absoluut. Hè? En in die, dat is ook wel iets wat, wat wij als Habekrat zijnde... Uh, denk ik, uh, wat ons sterk maakt als producent. Ik bedoel, we hebben een, een roman, die ligt nu in de winkel. Er komt een fotoboek aan met een, uh, een documentair fotoproject over die reis. En ook uh, een online videogame, dat je kan racen met die taxi klopt. naar uh, Rabat. We hebben in samenwerking met een, een grote telefoonprovider en een telefoonfabrikant. Een nou, uh, dat mag je toch gewoon noemen? Of? Mag dat? Nou, noem jij ze dan. We hebben een heel uh, project daaromheen opgezet, zeg maar. Ja. Um, ja, wat echt een samenwerking is tussen die merk en ons. Hebben we hebben ook de première mede mogelijk gemaakt. Dus in die zin zijn wij, wel heel, wij altijd wel heel erg op zoek... naar ja, andere bronnen waarmee wij ook onze dromen kunnen realiseren. Ja. He, hebben jullie in die reis trouwens, Ahmed... Uh, overal ook gewoon je werk kunnen doen zoals gepland? Overal gewoon kunnen draaien? Uh, ja, ik denk dat er één dag was dat we niet hebben kunnen draaien. Dat was in Spanje, omdat het toen uh, te heftig regende. En dat was de eerste vrije dag eigenlijk. Voor de rest hebben we uh, heel erg de wind meegehad. En alleen maar geluk. Uh, zelfs op, uh, ik weet nog een punt, dat we uh, op de berg in Barcelona stonden. En uh, we moesten zeg maar, die berg op en iedereen meehelpen, sjouwen... met allerlei apparatuur en die camera's en het geluid... En, I iedereen meehelpen en we zijn daar boven op die berg om die scène te draaien. En we zien in de verte een enorm grote grijze wolk aankomen. Maar echt enorm groot. En die, die, die, die, die gaat zo over uh, Barcelona heen. We zien het en we zien hem letterlijk dichterbij komen. En we denken, ja, we moeten hem nu binnen vijf minuten draaien. En net voor ons... Stopte die. Stopte die. Jullie Stopte. hadden ook eigenlijk de medewerking van uh, hogere krachten. Ressies. Ja, die hadden eigenlijk Ressies. als co producent moeten crediten. Misschien. Daarom is hij op tijd uh, <laughs> afgekomen. Rabat, het is een, ik vind het een hartstikke uh, goede, leuke film. Hij is sinds afgelopen donderdag in 22 bioscopen te zien. Ook als roman dus uitgekomen als fotoboek. Met foto's van Dennis Duinhouwer. Uitgekomen bij Lebowski Publisher. Dank voor uh, dit gesprek. Ja, beide uh, zo direct uh, natuurlijk langs de lijn. Volgende week zijn wij daar weer. Wij van Opium bedoel ik dan, Hans Smit. En die zit dan niet hier, maar die zit op Oerol, op Ter Robert Meder presenteert Langs de Lijn. En het nieuws, dat hoort u zo direct van Martijn van Beek. Dank voor het luisteren en tot volgende week. Radio 1, het NOS-journaal. De Somalische autoriteiten zeggen dat ze een van werelds meest gezochte terroristen hebben gedood. De man, Fazul Abdullah Mohamed, zou woensdag zijn doodgeschoten... toen hij een politiecontrole bij Mogadishu probeerde te ontlopen. Abdullah werd gezien als de leider van de Oost-Afrikaanse tak van Al-Qaeda... Minister Rosentaal maakt zich grote zorgen over het voortdurende geweld in Soedan. Het leger van Noord-Soedan probeert nu de grensregio Zuid-Kordofan in te lijven... nadat het eerder het naburige Abyei had veroverd. Opnieuw zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen. Rosentaal roept beide partijen op om tot een akkoord te komen. Het stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam heeft aangifte gedaan van diefstal. Op de website Geen Stijl zijn onder meer verslagen van besloten vergaderingen gepubliceerd... Geen stijl achterhaalde de inlogcode en het wachtwoord van de website van het stadsdeel. Volgens het blog waren de codes kinderlijk eenvoudig. En in het Tijdersmuseum in Haarlem is na twee jaar restauratie de ovale zaal heropend. De oudste museumzaal van Nederland. In de zaal uit 1784 zijn de houtversieringen weer zichtbaar. En de oorspronkelijke lichte kleur van het houtwerk is weer terug. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstraat. Er trekken op dit moment forse buien over het land. Ze zitten nu vooral in het noorden en oosten. Er komt onweer bij voor en ook hagelt het af en toe heftig. En vooral in Flevoland zijn de wegen eventjes helemaal wit geweest van de hagel. Dus ook het verkeer kan daar af en toe nogal behoorlijk last van hebben. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. En vanuit het westen klaart het op. Eigenlijk is het nu al aan het opklaren in het westen van het land. Vannacht is het dan helder en droog, plaatsen ontstaan mistbanken. De temperatuur daalt naar een graad of acht. En de wind die draait naar het zuiden en wordt zwak tot matig. Morgen is het een mooie dag met zonnige perioden, afgewisseld met stapelwolken. Een enkele stapelwolk groeit morgenmiddag uit tot een buitje, maar op de meeste plaatsen zal het toch droog blijven. Het wordt 18 tot 21 graden. De windwaart uit het zuiden is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Op Pinkstermaandag is het bewolkt en vooral in de middag gaat het wat regenen. Het wordt een graad of twintig. Na maandag blijft het wisselvallig met droge perioden uh, en ook af en toe zon. De buien die kunnen ook af en toe toch wel blijven voorkomen. De temperatuur blijft net onder of rond 20 graden. Ik sluit af met een bericht voor hoorkoortspatiënten, want voor hen is het morgen ongunstig. AMB ah, verkeersinformatie. Het treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag is flink ontregeld. Dat heeft te maken met een wisselstoring. De vertraging daar kan oplopen tot meer dan een uur. Langs de lijn met Robert Meder. Ja, u zou de setting eens moeten zien. Goedemiddag. NOS langs de lijn, hier in de studio. Dat kan overigens via www.nos.nl... want daar staan de webcams aan voor het sportforum van straks. Maar nog geen tien seconden geleden... vlogen de woorden al hier over uh, tafel in een positieve, leuke manier. Dus er wordt gepittig gediscussieerd straks in het sportforum... met Tom Boot, Michael van Praag en Henk Stoudam, journalist van uh, de NRC. Maar we hebben meer. De Europa Hockey League bijvoorbeeld in Wassenaar. Het Spaanse eh, club de Campo stond al in de finale. De vraag was wie komt erbij? Oranje, zwart of HGC? Nou, Gerard de Groot in Wassenaar. Wie is het geworden? HGC, 3-0, afgetekend, uh, gewonnen van Oranje Zwart. De nummer 9 van onze eigen reguliere competitie. Tegen de nummer 3, uh, dat is Oranje Zwart, dat overigens vierde werd na de play-offs. En HGC speelde Oranje Zwart van de mat. Ik heb zelden een ploeg zo desolaat gezien na afloop van een nederlaag. Oranje Zwart kreeg elkaar aan, begreep niet wat er allemaal gebeurd was. En HGC begreep het wel, hoor, want die had vooral... Timo Stru Kranstauber in de ploeg. Die tegenwoordig de strafcorners neemt voor HGC. De allereerste na 10 minuten was gewoon raak. Keihard zelf geschoten. 1-0. En de tweede, toen dacht iedereen van oranje Zwart, die zal ook wel rechtstreeks komen. Nee hoor, een hele knappe variant naar de verre paal. En daar was Rob Short voor 2-0. En. Met de rust stond HGC dus met 2-0 voor. En uh, toen Rodrigo Villa een uh, overtreding begon op uh, Rob Hammond... de middenvelder van uh, Oranje Zwart. De Australië die daarna niet meer kon terugkomen. En dat duidelijk maakte omdat hij uit woede zijn stik tegen de reclameboorden knalde. Toen was het gebeurd met Oranje Zwart. Het werd weer door diezelfde Timo Kranstouwer uit een strafbal 3-0. En dat heeft HGC gewoon heel goed vastgehouden. HGC, ik zeg het nog maar eens. De nummer 9 van de hoofdklasse heeft vier weken geen uh, wedstrijden gespeeld. Oranje Zwart wel, want die speelde ook in de kampioensplay-off. En misschien is dat achteraf gezien altijd natuurlijk wel beter geweest voor HGC. Dat ze gewoon vier weken lekker rust hebben kunnen nemen. En Oranje Zwart heel hard heeft moeten werken om te proberen de Euro-Hockey League van volgend jaar te bereiken. Dat zelfs is niet gelukt voor Oranje Zwart. Ze verloren van Rotterdam in die wedstrijd om de derde en de vierde plaats. En dat betekent dat Oranje Zwart na een verder uitstekend seizoen gewoon helemaal niets heeft gekregen. Geen landskampioen, geen Euro-Hockey League volgend jaar. En ook. Geen medaille hier, althans misschien morgen een derde plaats van het Europees kampioenschap op HGC. Want morgen moet Oranje-Zwart, ja zeker om half elf spelen. Tegen de verliezer van de wedstrijd Campo-Redding, en dat is het Engelse Redding. Dus... Morgen om half elf, oranje-zwart tegen Reading, en dan om één uur de damesfinale tussen Den Bosch en Leicester, en om tien over half vier de finale van de Euro Hockey League, het kampioenschap, het clubkampioenschap van uh, Europa van de hockeyteams, zeg maar de uh, Champions Trophy, de Champions League van het uh, hockey, en dat is de finale tussen HGC, de thuisploeg, tegen Club De Campo uit Madrid. Langs de lijn, Sportsforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, tot zes uur. Het uh, Sportforum, zo meteen even kort onderbroken. Rond een uur of vijf voor het uh, lange NOS-journaal. Vanmiddag natuurlijk Ton Boot hier. Michael van Braag en NRC-journalist Henk Stoudom. Ik zei het al, uh, u kunt uw vragen mailen naar sportforum.nos.nl sportforum.nos.nl En via de webcam zijn we te zien uh, via www.nos.nl Van links naar rechts Dan geef ik eerst het woord aan Henk Stoudom. De journalist van de NRC, wat is jouw moment van de week? Ja, mijn moment van de week is eigenlijk nog vrij vers. Dat is een paar uur geleden heeft uh, horderloper uh, Kerkersedok... Uh, de nominatie gelopen voor de Olympische Spelen. Dat vind ik een bijzondere prestatie. Ten eerste omdat hij dat gehaald heeft. Ten tweede omdat hij het gedaan heeft... Uh, Gezien zijn situatie, hij, uh, moet, uh, hij is deze week verschenen voor de Tuchtcommissie... omdat hij uitleg moet geven over uh, drie misses van uh, het werboudsysteem. Dat zou normaal gesproken op een schorsing van minimaal een jaar uh, moeten opleveren. Misschien zelfs, twee, die, sorry? misschien zelfs twee? Zou het nog kunnen, ja. ja. Uh, maar dat hij onder die omstandigheden toch nog in slaagt om zo'n snelle tijd te lopen... Uh, dat uh, vind ik knap. We gaan het er zo meteen ook daarvoor. uitgebreid over hebben voor Vijver, want ook stad staat op het lijstje. Michael van Braag, uw moment van de week graag. Ja, en dat is een heel trieste moment van de week, om u de waarheid te zeggen. Dat is het faillissement van RBC. Roosendaal, een hartstikke goede club. Prettige mensen, mensen die ik al jaren ken, die er keihard aan hebben gewerkt... om daar betaald voetbal neer te zetten en te houden. Maar dat is niet gelukt. Eh, tegelijkertijd geeft het ook aan dat wij, in het, met name in het betaald voetbal... nog veel beter op onze tellen moeten passen. Dat we nu eens moeten stoppen met meer uitgeven dan we ontvangen. En in het verlengde daarvan ben ik natuurlijk als UEFA-bestuurslid ook heel erg tevreden met de maatregelen die wij Europees gaan nemen met Financial Fair Play. En ik hoop dat Nationale bonden en ook onze eigen KNVB nog meer dan ooit de licentievoorwaarden zo zal maken dat dit soort dingen niet meer kunnen gebeuren. Want je ziet nu ook wat er met de competitie gebeurt. Nu is alweer de vraag of, of Almere City al dan niet kan blijven. En dat is niet goed voor het voetbal. Tom goedemiddag. Jouw moment. Over fair play gesproken. Barcelona, de uh, champion league houder, las ik uh, gisteren, heeft 21 miljoen schuld over dit jaar. Uh, totaal hebben ze een schuld van 364 miljoen euro. Ze denken wel fabricas nog even aan te trekken voor 50 miljoen euro. Dus ik weet niet hoe dat kan. Mijn vraag is, wat oneerlijke concurrentie? Aan uh, wie? Je stelt een vraag? Aan het publiek. Aan het publiek. Sportforum.nl Eigenlijk wil ik uw antwoord daar ook wel op horen, meneer nou Van ja. over... Dit zijn natuurlijk precies de dingen waar we bij de UEFA nu paal en perk aan willen gaan stellen. Uh, met ingang van het seizoen 2013 uh, komt er een stelsel van uh, financiële maatregelen op gang waarbij het zo gaat worden dat clubs uh, nou, alleen nog maar uiteindelijk alleen nog maar Europees voetbal kunnen spelen, dan bedoel ik Champions League en Europa League, als ze break-even spelen. He, en, uh, het, het is heel simpel, je mag straks niet meer uitgeven dan je aan normale bedrijfsvoering binnenkrijgt. En normale bedrijfsvoering is niet schulden maken, uh, waar ik het net over had, maar dat zijn gewoon uh, de kaartjesverkoop, dat is televisierichten, dat is merchandising, en dat is sponsoring, that's it. En schulden moeten omgezet worden in aandelenkapitaal, en er is nog Natuurlijk is het een overgangsperiode, dat mag, dat is ook normaal. Dus in de eerstkomende jaren mag er nog wat verlies gemaakt worden, maar daarna niet meer. En dan is de ultieme sanctie dat je niet meer meedoet met Europa op voetbal. Het zijn met name de Spaanse clubs, Ton, die daar hartstikke bang Wat voor zijn. Denk je van de Engelse clubs? Ja, die Engelse clubs. Eh, ik ben daar zelf heel dichtbij geweest. Omdat ik voor de UEFA al die Engelse clubs bezocht heb. Toen we eenmaal bezig waren met het ontwikkelen van dat financial fair play. En de eigenaren zijn dolblij dat het gebeurt. Dat, dat die dingen worden opgelegd. Want eh, ik heb met Joel Glazer gesproken. De eigenaar van Manchester United. En die zei, Joh, liever, morgen dan vanda eh, liever vandaag dan morgen. Want ik heb voortdurend heb ik discussies met mijn mensen manager, in dit geval Alex Ferguson, ja. over dan moet ik weer die dure spelen kopen. Dan moet ik weer dat betalen. Dus die eigenaren zijn er wel blij mee. En uh, in Spanje moet ik helaas uh, constateren al jarenlang dat men daar erg, uh, ik kan het niet laten zien nu, maar erg veel door de vingers ziet. En uh, dus daar zullen de grootste, dat zal de grootste tegenstand nog wel komen. Ja. Ik. Maar, maar je had het over een periode, een overgangsperiode. Ja. Jammer vind ik dat we niet weten hoe lang die periode duurt. Oh, jawel hoor, die periode ja. duurt drie jaar. Ja, ja. Drie jaar? Ja tot 2013 dus en dan is nou, dat begint nu draait de UEFA als schaduw hè, want wij krijgen van al die clubs krijgen we de cijfers binnen. De UEFA draait nu als schaduw, want hè, dat moet geïmplementeerd worden in systemen en noem het allemaal maar op. Maar vanaf 2013 gaat het in. Hm. Nou en dan, dan krijgen die grote clubs nog de gelegenheid gedurende drie jaar om die, om, om die, die uh, verliezen die ze maken echt in te dammen. Want je kan, uh, ik weet niet wat Barcelona misschien dit jaar weer gaat verliezen... maar dat kan je niet van het ene jaar op het andere jaar in één keer op nul zetten. Dus men krijgt nog een overgangsperiode. Maar als we dus drie jaar verder zijn, zeg maar uh, 2016, dan is het echt over. Hm. En de UEFA heeft een onafhankelijke uh, groepering in het leven geroepen... onder leiding van Jean-Luc de Hane, de oude uh, president van, uh, van België... met een aantal financiële experts die dus onafhankelijk van de UEFA... dat gaan monitoren en controleren. En als clubs niet aan de voorwaarden voldoen... dan gaat het naar de Tuchtcommissie. Nou ja, die heeft inmiddels de reglementen... Uh, om daar tegen op te treden. Nou, is mag dat goed, goed, goed, goed georganiseerd bij de Weva dan? Uh... Mag ik nog één vraag over? Want jij noemde kaartverkoop... en ja. televisierechten enzovoort, de inkomsten... Ja. Maar inkomsten inkomst is ook van een, van een rijke man die ja. daar geld in stort. Ja, en die heb je niet genoemd. Erbij. Nou, maar dat zal ik nog even noemen. Uh, ik, ik weet bijvoorbeeld bij Milan is het zo dat... Uh, dat ja, nou, die, heb, die beginnen eigenlijk altijd met een negatieve begroting. Mm. Hè? Dus die, dat komt op verlies uit. En daarvan is bekend dat Berlusconi, uh, de eigenaar van die club... dat aan het eind van het jaar gewoon bijstort. Zoals dus Jordania nu doet bij Vitesse. Ja, nou dat, dat kan straks niet meer. Hè? Dus, dus uh, dat is voorbij. Maar waarom niet? Nou, omdat het oneerlijke concurrentie is. Omdat, uh, dat woord gebruikte jij net, geloof ik. Maar dat is het natuurlijk ook wel. Als je nou toevallig een club hebt waar iemand is die zich dat kan veroorloven... ja, dan kan je natuurlijk ook altijd kampioen worden. En dan kun je ook altijd nummer één worden in de Champions League. Dus maar met... bij, bij, bij Jordania is het zo dat hij... Een, het is een soort gift. Hij koopt wel spelers, maar die komen wel op naam van Vitesse te staan. Ja. Mag dat ook niet? Uh, nou, daar, daar moet ik eigenlijk het antwoord op, op schuldig blijven. Je moet uh, aan het begin van het jaar een begroting indienen... En uh, uh, iemand mag dat best betalen. Maar uh, zodra het tot een schuld leidt, ja, dan is dat niet meer toegestaan. Ja. He, de jo jo meneer Jordania zal straks dat, de gelden die hij in Vitesse stond... In, in de vorm van aandelenkapitaal moeten, moeten storten. Ja, ja dus, voor alles is dan wel weer een oplossing ja. te bedenken, denk ik. Ja, al. maar moet u weten, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen... Ik, ben, ik, ik vraag me nu niet echt om de details van het Financial Fair Play systeem. Nee. Daar hebben juristen en, en, en financiële mensen... en drie accountantskantoren aan gewerkt. Al dit soort dingen, ja. moet, je maar, moet je maar van me maar aan... Mag ik je zeggen? Ja, als ik het nou, ook mag zeggen, ja, dan ja, dan, uh, Al dit soort uh, dingen uh, uh, moet je maar van me aannemen. Zijn getackled... En natuurlijk zullen de clubs zijn die gaan proberen om toch wat te bedenken. Maar ja, daarvoor zijn er al genoeg mensen ja. die daar verstand van hebben en dat goed kunnen pakken. U, u vreest nu niet het risico dat de topclubs uit de UEFA willen stappen. Nee, Want daar is al wel eens sprake van geweest. Ja, nee, maar daar ben ik helemaal niet bang voor. Hm. Goed, eh, maar u zit hier niet. Uh, ik zit weer gelijk met u. Ik zit er een beetje in, dus Mag dat, ga je ik door, dat ga ik elkaar heen gebruiken. Wat u wil. Uh, uh, je zit hier niet om uh, te reageren op alleen maar de UEFA. We gaan het straks nee. natuurlijk wel even over hebben. FIFA komt natuurlijk ook nog even te sprake. Uh, laten we het over het Nederlands zelf al hebben. 0-0 uh, tegen Brazilië, 1-1 tegen Uruguay. Gelukkig kregen we nog strafschoppen, want het ging echt om een beker. Wat is jullie het meeste bijge bijgebleven? Henk Stoudan van NRC, als je terugkijkt op, die, uh, op nou, deze trip. Nou, ik, ik heb de wedstrijd tegen uh, Brazilië zelf niet gezien. Toen uh, kon ik niet. Ik heb de wedstrijd tegen Uruguay gezien. Dat leek mij vooralsnog een verplicht nummer. Uh, ja, dat is eigenlijk wat mijn bijs gebleven. Niet veel. Nee. Nee, ik uh, vond Marco, het niet echt een ik heb allebei de wedstrijden niet gezien. Oh. Ik had verplichtingen voor de UEFA, dus ik, ik heb het niet gezien. Bon. Ik heb alleen de reacties van onze bondscoach gehoord. Nou ja, goed, die heb ik ook gehoord. Wat mij bijgebleven is dat bijna iedereen euforisch was... en ik het allemaal heel matig vond. Ik vond de eerste helft tegen Brazilië redelijk en de rest heel matig. En ook de bondscoach was heel erg blij... Nou, dat kan ik niet met hem eens zijn. Hij heeft wel gezegd, we hebben veel geleerd. En dat kan ik me iets voorstellen. Hij heeft bijvoorbeeld, van Persie moet je je toch steeds afvragen... moet hij nog in de spits spelen of niet? Oh. Uh, Achter de spits bedoel je? Ja, ja oh. Huntelaar die eigenlijk aan het muiten was. <kwijnt> dat is toch wel iets. En stel je eens voor dat je volledig bent. Dat er niemand geblesseerd is. Dan krijg je allemaal problemen. Dat zal hij wel geleerd zijn. Hebben, hoop ik. Maar daar dat is dat is, gaat het ja. toch juist om? Uh, het is een oefentrip, het zijn oefenwedstrijden. Dat, dat zijn de momenten voor de bondscoach om uh, te experimenteren. Om spelers uh, te leren met andere omstandigheden omgaan. En als dat eruit gekomen is, dat men ervan geleerd heeft... vind ik het al prima. Dan vind ik de uitslag, uitslag eigenlijk minder belangrijk. Toch? Nou ja, van geleerd. Kijk, ik vind uh, dat je daarvan moet leren. Ik ben ook coach geweest. Ja. En als iemand aan het muiten is... dan hoef je hem niet weg te sturen, maar daar moet je heel goed over praten. Ook met de groep. Ja, He? ik, ja. ik heb al gezegd, als iedereen volledig is... als het Nederlands zelf volledig is, krijg je problemen. Nou, uh, van Marwijk Echter, die praat dat goed. Het zou wel stom zijn als hij... Uh, niet ontevreden geweest zou zijn enzovoort. En dat vind ik iets te gemakkelijk. Ja, maar ik, ik denk dat Van Marwijk toch wel ook wel naar buiten toe uh, een bepaald front vormt. En intern in de groep, ik neem aan dat jij dat vroeger ook hmm. wel eens gedaan hebt, misschien toch wel hele andere dingen zegt. Nee, dat vind ik heel leuk wat je zegt, hoor. want je bent bestuurder. Hè, en ook coaches die houden alles intern in ja. de kleedkamer. Ik vind dat je verplicht bent tegenover het publiek, tegenover de pers... Mm -hmm. dat je daar helemaal opening van zaken moet geven als er naar gevraagd wordt. He, dus Ja, over moord en criminele activiteiten praat je niet zo makkelijk natuurlijk. Maar waarom kan dit niet naar buiten? Ja. Um, wat mij opvalt is als je op straat vraagt over de trip van het Nederlands Elftal... dan zal, uh, ik schat nu 72% van het publiek, het hebben over de foto's. Jullie schieten het helemaal niet te binnen. Is dat omdat jullie het geen item vinden? Of, uh, um, kijk nou, ik vind van? het uh, niet, niet echt een item. Het, is, uh, het zegt iets over de spelers in mijn geval, uh, denk ik. Over een moraliteit waar, waar, waar je wat, wat van kunt vinden. Uh, het gebeurt in hun vrije tijd. Uh, het is een zaak uh, waar verder geen uh, kwestie van gemaakt is. Uh, ja... De populaire kranten die vinden dat heel prettig uh, om dat te publiceren. Maar hm. Ik uh, vind het verder niet zo Jullie belangrijk. doen er bij het NRC, maken jullie een afspraak daarover? Of hebben jullie een afspraak daarover? Dat soort dingen doen? Nee, dat niet. niet. We hebben daar geen afspraak over. Ik heb gezien dat wij er wel aandacht aan besteed hebben. Niet met de foto's, maar wel met wat tekst. Dat had voor mij niet gehoeven. Als je er de aandacht aan besteedt, vind ik ook dat je de foto's moet laten zien. Maar het is geen, geen kwestie geweest. Het heeft niet tot iets geleid. Ja, de vrouwen van de desbetreffende spelers zullen minder blij zijn als met de deegrol op schip. Hoe reageert KMVB, Michael, uh, nou, van de KNVB, Michael? Bert van Oosven heeft natuurlijk al daarop gereageerd. En uh, ik, ik moet luisteren, jongens, ik ben twee keer ben ik in, zelf in Rio de Janeiro geweest. Met mijn band heb ik opgetreden. En als je daar naar nachtclubs gaat, uh, ik heb het zelf ook ervaren. Toen was, had ik nog haar en was ik nog aantrekkelijk. Dus ik was een stukje <lacht> jong. Toen, uh, dan voor je het weet, hangen er vier vrouwen om je heen. Dat is daar gewoon zo. He? Weet je dat het in, in Brazilië nou, nou, zo is? Je dat lip, er een, er is daar man, letterlijk aan de daar één man op 17 vrouwen was er in de tijd toen ik daar was. Nou goed, En die jongens die zijn uitgegaan. Natuurlijk, ze hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Het zijn volwassen mannen. Die moeten zelf weten wat ze doen. Maar ze zijn, we zijn wel uit. Ze zijn privé. Ja. En dan staat er iemand met een fotocamera. En dan kun je zeggen, ja, daar had ik je rekening mee moeten houden. Nou, als ik die foto's zie... Jongens, er is toch niet sprake geweest van een seksorgie of zo? Kijk, dan heb je een probleem. Nou, maar ik vond wel dat ze iets te ver waren. die foto's, als ik er wat van mag zeggen. Dan, Tuurlijk, maar heel wat van zijn. Daarvoor uh, zitten we hier. Ja. Ik vind dat, dat ze een verantwoordelijkheid dat moeten nemen. En, uh, je bent een speler, je hebt een naam. Dus het risico dat zoiets gebeurt, uh, ja. dat moet je dan incalculeren. Dan moet je voor op je hoede zijn. Vind ik, uh, maar dat vind en, ik ook. Maar, maar we moeten het ook niet te veel uit Nee, maar dat vind ik ook wel. Maar er werd net gezegd, hun in vrije tijd. Dat was het niet. Ja, dat weet ik wel. Marie, en hun hotel, wie betaalde dat? Nee, hè? er zit okay. natuurlijk. Wacht, als je het zo bedoelt, er zit natuurlijk een KNVB, betrokkenheid ja. bij, want ze zijn daar samen met de KVB. Wij vinden het ook helemaal niet prettig. Uh, begrijp me vooral goed. Uh, maar die spelers in kwestie zullen het waarschijnlijk maar... ook wel helemaal niet prettig vinden. Ja, nee. Bovendien uh, was het slotbanket of het slotdiner was geweest. En toen heeft de bondscoach gezegd... jongens, jullie zijn vrij uh, maak er een mooie avond van en uh, ja. doe wat je wil. Nou, dat hebben ze gedaan. Uh, bondscoach Bert van Mouwijk maakte zich uh, tijdens het duel met Uruguay... overigens vooral druk over de scheidsrechter, Die een overtreding uh, van Lugano met name niet bestrafte. Ja, daar heb ik me heel erg over opgewonden omdat uh, voor hetzelfde rood het breekt erop in uh, twee benen. Het is gewoon een schandalige overtreding. Hè. Voor mij is het gewoon uh, hartstikke rood. En uh, die scheidsrechter die, die zegt dat hij het niet gezien heeft. Ja. zag heel veel niet, hè? <laughs> nee. Ja, maar dan ben ik serieus, want er waren overtredingen waar niet voor floot. En dan gaf hij een stuitenbal daarna? Ik lach omdat ik denk dat hij het misschien wel zag. Dat hij er niet voor floot. Uh, dus dames ik vind het echt schandalig. Ja, Bert Maalderink en Bert van Marwijk. Hink, was, uh, daar is geen discussie over, hè? Schandalige overtreding? Ja, ik vond het brood uh, eerlijk gezegd. Een onbegrijpelijk dat die scheidsrechter het niet zag. Want wat ik op tv zag, stond hij een meter of vijf uh, erbij vandaan. Nee, dus, uh... ja, ja. Ton? Nou, ik ben het er ook mee eens. En ik vind ook dat... Uh, kijk, in het algemeen vind ik dat er niet op scheidsrechters gereageerd moet worden. Niet door coaches en niet door spelers. In dit geval... Speelt natuurlijk ook op de achtergrond Het geval uh, Robben, denk ik... waar uh, het Nederlands elftal last mee heeft gehad. Waar uh, er nog een blessure, ik weet niet meer, Die, uh, van Percy. En dat heeft allemaal gespeeld. Dus hij zal extra voorzichtig zijn hiermee, denk ik. Ja, maar goed, in het vuur van de strijd blijven dit soort dingen gebeuren. Ik denk dat het niet ontkomen is, eraan te ontkomen is, toch, Michael? Nou ja, weet je het is, ik heb het, niet, ik heb het, ook, ik heb het net over, al gezegd, ik heb de wedstrijd niet ja. gezien, dus ik weet niet precies waar jullie het over hebben. Maar als dat zo'n overtreding was wat ik gehoord heb, ja. en wat jullie nu weer ook zeggen, ja dan hoor je als scheidsrechter gewoon rood te geven. En die instructie die, die hebben ze ook bij de FIFA. Dus, hij heeft misschien wel een blackout gehad, die man, ik weet het niet. De ledenraad van Ajax is akkoord met de kandidaten die zijn voorgedragen voor de nieuwe raad van commissarissen. Johan Cruijff terug bij Ajax. Naast hem juristen Majan Olvers, tv-producent Paul Reumer en oud-AICIT Edgar Davids in de Raad van Commissarissen. Bedrijfsstrateeg, zoals het zo mooi heet, Steven ten Haven wordt de nieuwe voorzitter van de Raad. We horen hem over Kruif. Een oorspronkelijk denken die zeer gepassioneerd is. Die in eerste instantie ook nee niet als antwoord neemt. Maar in tweede instantie ook de expertise van andere mensen onderkent. Zijn verantwoordelijkheid die hij straks heeft als commissaris. Want die en neemt hij? Die neemt hij. Dat is heel erg belangrijk. En dat is ook denk ik iets bijzonders. En dat geeft ook een bijzonder moment. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook zijn passie laat zien. En in redelijkheid ook praten over hoe dingen tot stand moeten komen. En tegelijkertijd natuurlijk zijn energieniveau niet verlaagt. Is Ten de geschikte kandidaat om voorzitter van de RVC te zijn, Michael van Praag? Ik ken hem niet. Oké. Okay. Ik uh, weet niet wie het is. Ik heb een fotootje gezien en ik hoor hem nu voor het eerst praten. Dus daar kan ik je helaas geen antwoord op geven. Die andere ken ik allemaal wel. Mm -hmm. Maar hem uh, heb ik nog nooit ontmoet. Is het dan wel uh, vertrouwd om zo iemand aan te Wil Je zit het heel, heel erg in het, het, het, het wereldje. Wereld. Als iedereen. ze Michael van Praag niet ontmoet hebben, dat ze dan niet geschikt zijn? Dat, uh, nou, maar ik dat, bedoel, je zit heel erg in het wereldje. Maar verraste het je wel dat er een naam uitkwam die jij niet kende? Nou ja, het is iemand van buiten en uh, ik, ik vind het eigenlijk wel goed dat er, uh, dat er iemand van buiten komt. En zeker als je zijn antecedenten nagaat, ja. dan heb je daar iemand uh, die, uh, die, uh, die denk ik heel goed leiding kan geven aan Ajax. Of aan elke andere club uh, wel in Nederland. Hij ja, kwam bij ABN. Amerikant, ja, maar goed, goed, hij is ook leraar van strategie en, en, en verandering ja. geloof ik. Uh, ja. Nou ja, als je zo iemand dan uh, als voorzitter van je raad van commissarissen hebt, dan denk ik dat je wel een hele goede persoon hebt. Henk dan? Ik ken Steven Ten Haven ook niet. Dus, uh... Maar de rest? Reageer je dus op de rest? Uh, nou, Edgar Davids vind ik uh, heel interessant. Dat is een, uh, een voetballer van uh, Ajax. Dus ik ben benieuwd of hij in staat is om op dit niveau uh, zijn mannetje te staan. Dat, nou, uh, daar je? ben ik wel nieuwsgierig naar. Wat denk je? Ja, wat ik zo van hem hoor wel. Dus uh, hij schijnt uh, behoorlijk. Uh, uh, gestudeerd te hebben. Hij schijnt wel kennis van zaken te hebben. Maar... Ja, in Engeland heeft hij een uh, studie gevolgd, uh, ja. heb ik begrepen. Michael, jij kent natuurlijk ja, Ik beter. ken Edgar uh, heel goed. Um, het beeld wat, uh, wat de buitenwereld van Edgar heeft in de loop der jaren, zoals hij voor de camera verscheen, is anders dan hoe hij in werkelijkheid is. Het is een hele intelligente, warme, aardige jongen. Waar ik heel veel vertrouwen in heb. Ja. Ja. Wat is het, uh, het probleem, Ton, nu? Er is nu wel een aanstelling, maar ik geloof dat het nog een tijd duurt... voordat ze ook daadwerkelijk iets ja. kunnen doen. Er zit een beetje een gat natuurlijk nu in uh, ja. Ik ga nog worden. over die aanstelling zeggen. We ja. hoeven ze niet te kennen. Het sluit naadloos aan, op het eerste gezicht, wat Ajax nodig heeft. Zowel het voetbalgedeelte, nu met twee mannen in de raad van commissaris... en wie, en eigenlijk, uh, laten we zeggen, hoogvliegers... Op het organisatorische gedeelte. En vooral wat me erg aanstaat, is de strategie. Welke clubs, welke grote organisaties. denken nou. hoe ziet Ajax er over twintig jaar uit? Want dat is wel even belangrijk, want daar kan je je lange termijn beleid op afstellen. En ik vind ook dat de Raad van Commissarissen. alleen voor toezicht en het aanstellen van de. Uh, algemeen directeur. dat die ook het strategisch beleid moet maken. En gescheiden van de. Uh, uh, algemeen directeur. Nu ja. even naar, naar, naar, naar nee. wat ik net vroeg. Ja. Dat, dat gat wat er nu ligt. Er ja. ligt natuurlijk nu een gat van een week. Ja. Of vier, vijf. Nou, dat lijkt mij een heel groot probleem. Uri Cornel heeft al gezegd dat hij Ajax alle ruimte zal geven. Dat heeft hij al aan zijn beesten aftreden gezegd. Uh, en dat is wel te hopen, want dingen kunnen niet wachten. Ik heb met Michael van Pragen net over. Of, als zij ingeïnstalleerd worden over zes weken. Ja, dan kunnen zij pas aan de gang. Maar je kan niet van zes weken wachten met een algemeen directeur enzovoort enzovoort. Dus daar moet een oplossing want Want Dat moet, hè, vanwege de, die periode, die moeten er nu eenmaal tussen. Ja, er, er is een periode van of? 42 dagen. Hè? Je moet een algemene vergadering van aandeelhouders uh, oproepen. En daar zit een periode van 42 dagen tussen. De kom je niet dat, onderuit. Nee, dan kom je niet onderuit. En er is geen andere manier om dat gat dan op te vullen? Nee, dat nou ja, dan ja, dat had op je beslissingen opvullen van. met een interim nou, directeur bijvoorbeeld. Je had, had het dus ook kunnen opvullen, of... Uri Coronel voert het uit wat, ja. zij, wat zij willen. Zo kan het en, ook. Ja, zo kan het ook. Prima, lijkt ja. ja. me. Uh, heeft Kruijf nu alle ruimte om te doen wat hij wil? Kijk ik naar... Iedereen kijkt nu naar Henk. Want ik denk dat ze bij de NRC ja, de meeste nou is. De NRC er tegenwoordig zoveel van. Dat is logisch. <laughs> dat, dat, dat zou ik niet weten. ik denkt dat hij behoorlijk veel in de melk te leeft op dit moment. Gezien de positie die hij nu inneemt. Dus ik verwacht dat uh, zijn plan wel ten uitvoer wordt gebracht. Althans in grote lijnen. Maar denken jullie dat de samenstelling zoals die nu is... Iedereen, net zoals dat wij net naar jou keken... Ook nu naar Kruif naar gaan kijken. Van nou, zeg het maar... Wat wij moeten doen of waar we in kunnen helpen? Of? Nou, dat denk Verwacht ik. Niet dat gezien niet? de status van de mensen in die uh, raad van commissarissen. Uh, denk ik dat, uh, dat ze ook wel hun eigen opvattingen hebben. Michael, nou wat ik ervan weet, hebben ze natuurlijk eerst nog eens met elkaar gesproken, voordat bekend werd wie het waren, hè, voordat het naar buiten kwam. Of het en, klinkt. Eigenlijk. En Johan is een jongen die, uh, die heeft bepaalde technische opvattingen. En uh, die is absoluut niet van plan om zich met, uh, met, met mediabeleid of, uh, of strategisch beleid of uh, financieel beleid of juridisch beleid te bemoeien. Daarvoor zijn die anderen. En dan moet hij ook, als die zeggen we moeten het zo doen, dan neemt hij dat ook aan. En ik denk dat men uh, goed genoeg weet uh, dat nu hij daar zit, maar ook Edgar er zit en de mensen, hè, Frank de Boer en andere, alle andere voetballers uit die, uit die generatie die bij Ajax in, in zijn optiek uh, de dingen moeten doen. Dat, dat, dat ze daar voldoende vertrouwen in hebben, dat het goed afloopt. Maar ja. uiteindelijk moet dat toch op het veld zichtbaar ja. worden. Ik bedoel, als dat, hè, Ton, als dat op het veld niet zichtbaar wordt, ja. dan kun je nog zulke grote namen ergens hebben zitten. Maar dan heeft dat ook geen zin. Ja. Ja, daarom ben ik blij dat er ja, twee, kortom, man, want ja, zijn twee mannen in die raad van commissarissen zitten. Ja. Want als het voetbal, het primaire product, niet goed is, dan gaat je, organisa gaat je Precies. organisatie gewoon. Precies. Dus dat is uh, naar mijn idee het ja. allerbelangrijkste. En ik denk, en dat woord gebruik je net, het woord vertrouwen is eigenlijk het woord waar het om draait. Ja, het kan alleen maar beter in de toekomst. Maar hoeveel beter zou je het uh, nog kunnen maken? Dat is natuurlijk nu de grote uitdaging. nu je kampioen bent geworden. Ja, uh, maar je moet je ook niet realiseren. dat heeft, het heeft zeven jaar geduurd hè? Ja. voordat Ajax weer een keer kampioen. Ja, ze worden ja. wel een keertje kampioen met hun budget natuurlijk. Hè? En, dus... en, en dat is wat, wat men in Amsterdam natuurlijk uh, onvoldoende vindt. Goed, uh, bijna twee minuten voor vijf. Tot zover uh, dit eerste gedeelte van het Sportforum. Zometeen na vijf en na het internationaal. zo rond, uh, we zeggen, tussen tien en kwart over vijf. zijn we terug. En dan gaan we het hebben over uh, de. FIFA, over Placido Domingo, over de Uweva, over uh, Gregory's Dock, over RBC Fiat en nog veel meer. Graag tot zo na 5 uur. De Radio 1 Tour Top 100. Een flirt met toi, chauffeur.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 100 beste Franse hits. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Henk, je nou weer pauze te nemen. Nee, nee. ik uh, sta te wachten tot de enorme presentatie binnen is. Oh, die smoes gaat toch niet meer op? Supersnel grote bestanden downloaden? Kies nu Office Basis van Ziggo Zakelijk. Het alles-in-één pakket voor ondernemers.